Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het aanpassen van onze levensstijl kan helpen bij het tegengaan van klimaatverandering, staat in een klimaatrapport van de VN. Als we korter douchen, minder vlees en zuivel eten, kan dat zorgen voor 40 tot 70 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2050. Voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan, merkt de verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Wij houden een hele van reizen, dus dat vind ik wel moeilijk. Maar goed, dat moeten we toch met ons aanpassen. Bijvoorbeeld over een half jaar een, een bruiloft in Brazilië. Nou ja, dat is, daar kan je maar op één manier naartoe. Dat is met het vliegtuig. Dus ja, dan zou je ervoor kunnen kiezen om, om niet te gaan... Maar ja, het, ja, dat laat je, je... je toch niet missen? Dat wil je niet, niet laten lopen, nee, dus dat, dat doe je dan wel. In het rapport staat dat de opwarming van de aarde nog te beperken is tot anderhalve graad. Maar alleen als er snel op grote schaal actie wordt ondernomen. Bijvoorbeeld door meer zonne- en windenergie te gebruiken en te kappen met ontbossen. 168 passagiers die vorige week in Nigeria in een trein zaten die werd aangevallen door gewapende mannen zijn nog altijd vermist. Mogelijk zijn ze ontvoerd door de mannen. Bij de aanval kwamen acht mensen om het leven. In Nigeria worden vaker mensen ontvoerd voor los geld. In de trein zaten in totaal meer dan 360 passagiers. Een deel van hen is wel veilig. Het Witte Huis kondigt later deze week nieuwe sancties aan tegen Rusland. Om wat voor soort straffen het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens het Witte Huis zijn hierover momenteel gesprekken met de EU... en behoren ook sancties tegen de Russische energiesector tot de mogelijkheden. Een bijzonder voetbalweekend voor Brabander Vincent Helman. Door een coronabesmetting van de hoofdtrainer van zijn club in Wolfsburg... mocht de 25-jarige de wedstrijd leiden. Ooit begon hij als speler bij PSV... Maar al snel ging hij zich toeleggen op het trainen. En in dit interview kreeg hij de vraag wat voor jongen hij is. Een hey, nuchtere gozer, denk ik. Wat ik, uh, wat ik nog steeds wel ben. Uh, wel een jongen die kijkt van hey, wat is de, het hoogste haalbare wat je kan halen. Ja. En uh, ja, die droom had ik altijd als speler. En, uh, en nu heb ik hem als trainer. Ja, Vincent Helman schreef geschiedenis gisteren als de jongste hoofdtrainer ooit in de Bundesliga. En dan nog het weer, het regent vannacht en ook morgen. En dan is het tussen de 10 en 13 graden. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Of een kuik. En jullie luisteren weer naar de 26e aflevering van mijn in hard rock en metal gespecialiseerde programma. Play it loud en ik mag jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metal nummers. En zoals jullie wel weten behandel ik elke week weer een ander thema. Als uuropener van vanavond hoorde je A Faith No More met We Care A Lot uit 1988. Het nummer werd in 1986 opgenomen en in drie versies uitgebracht op verschillende albums. Bij mij vinden we het heropgenomen nummer eh, met andere teksten terug op Introduce Yourself. De originele versie kwam uit op een gelijknamige debuutalbum uit 1985... geschreven door vroegere frontman Chuck Mosley. Het nummer zelf is een soort parodie op de Live Aid generatie rock rocksterren... die graag zichzelf in de spotlight zetten op dat festival... en op schrijven voor de hypocriete miljonairs... die andere mensen vragen om geld voor het goede doel. We Care A Lot laat het tegenovergestelde dus horen... en wil duidelijk maken dat zij wel om de aarde geven en om de arme mensen in Afrika die honger lijden. Het thema van vanavond is dus het milieu, de global warming... en hoe wij dus omgaan met onze planeet en de dierlijke bewoners. Ik zal de komende twee uur aandacht geven aan de bands... die ons willen confronteren en ons wakker schudden... Met als, dat we, als we zo doorgaan met ons manier van leven... we meer van deze wereldwijde effecten gaan merken. Vrijdag 22 april is Earth Day en daar speel ik vanavond alvast op in Do We Care Na nou, vanavond hopelijk wel. De volgende legendarische zanger probeerde ons al met zijn band Black Sabbath... in de jaren 70 wakker te schudden met een nummer over de Koude Oorlog... die toen op zijn hoogtepunt was... en de atoombommen die de wereld heeft veranderd in een puinhoop. Het nummer Electric Funeral van Black Sabbath gooien zo naar Ossie's solowerk... waarin hij vertelt over de schade die wij als mensheid aanrichten aan het milieu... en bevat tevens een apocalyptische visie... dat rechtstreeks uit het Bijbelse boek de openbaring komt. Het nummer waar ik het over heb heet Revelation Mother Earth. En vinden we terug op zijn debuutalbum Blizzards of Oz uit 1980... die hij opnam samen met ex Quiet Riot, gitarist Randy Rhoads, Bob Daisley... en Lee Kerslake die uit Uriah Heep kwamen... In een gesprek dat Ozzy had op 21 september 2020 ter ere van zijn 40-jarige bestaan van zijn album vertelde hij het volgende over zijn nummer: You would think we have learned to treat Mother Earth better since this song was originally written. Unfortunately, I think we actually treat her worse now. De Electric Funeral, afkomstig van Black Sabbath. Het tweede album, Paranoid, uit 1970. In die tijd waren het vooral bands die liedjes over vrolijke onderwerpen... als liefde en vrede schreven. Maar Black Sabbath schreef vooral teksten over oorlog, de effecten daarvan... en hadden ze vaak een apocalyptisch toontje, zoals hierop goed te horen is. Veel muzikanten die we vanavond horen zijn dan ook echt betrokken bij het lot van onze aarde. En sommige daarvan leven ook een, uh, als vegetarisch of zelfs een veganistisch leven. Zoals we later gaan horen bij de afsluitende band van vanavond. De volgende muzikant die zowel zanger, tekstschrijver, producer en vriend van de show is... komt oorspronkelijk uit Liverpool en woont tegenwoordig al geruime tijd in Nederland met zijn vrouw. Begin dit jaar had ik nog een uitzending gewijd aan zijn carrière en een twee uur durend interview met hem. Uh, Ian Perry is zelf ook bewust van de gevolgen van ons gedrag op onze planeet... dat hij in 2020 een album opnam, volledig in het teken daarvan. In flagrante delicto, wat in het Latijn op heterdaad betrapt worden... van een misdaad betekent slaat op het feit dat we met z'n allen... een misdaad plegen tegen onze schitterende planeet. En dan met name de plastic soep in onze oceanen als gevolg. Hij vertelde mij toen in ons interview... dat hij tijdens een vakantie met zijn vrouw aan het snorkelen was... en zich verbaasde over de grote hoeveelheid plastic dat hij in het water zag. Dit was daarom ook de reden dat hij... Dit dit album maakte en om ons ervan bewust te maken dat dit een zeer ernstig probleem is. Daarom past hij ook perfect thuis in het thema van vanavond en draai ik de titels weg van dit album, dus en aansluitend hoor je de mannen van Disturbed. care so much, but everything's moving on. Can't you stop, tell me what you feel, take a step back, I'll pause for a while, set your notion of mistakes I've made. station coming. Van uh, Disturbed, het nummer Another Way to Die. Dat refereert naar de glo uh, globale catastrofe dat plaatsvindt op onze aarde. De effecten dat het daarop heeft en onze verantwoordelijkheden in wat we doen, zoals onze oneindige honger en consumptie, kosten wat het kost. Het maakt de mensheid niet uit. Um waarmee uh, we dat verdientigen of verloren laten gaan. De videoclip van het nummer laat de vernietigende effecten... van de vervuiling, opwarming van de aarde en andere milieuproblemen zien. Het is de tweede videoclip naast Genesis cover Land of Confusion... waar de bandleden zelf niet in te zien zijn. De titel Another Way to Die slaat natuurlijk op de effecten... van al deze globa uh, globale pro problemen op ons... en dat veel mensen door ons toedoen sterven. Een ander probleem waar we als mensheid mee te maken hebben... zijn de effecten van biotechnologie, wanneer het in de verkeerde handen terechtkomt. De Brazilianen van Sepultura zongen daarover... in hun korte trashy metalplaat Biotech is Godzilla. Dat staat op hun grote doorbraakalbum Chaos AD uit 1993. Een nummer is geschreven door Dead Kennedys zanger Yellow Biafra... die aanwezig was tijdens de World Convention Eco in 1992... in Rio de Janeiro over ecologie. Hij had Max Cavallera verteld over zijn theorieën... zoals dat president George Bush een groep wetenschappers naar Brazilië had gestuurd... om bacteriën op mensen te testen en de mensen te gebruiken als proefkonijnen. De tekst uit het nummer claimt dat aids door biotechnologie is gecreëerd. Maar niet dat biotechnologie zelf slecht is. Alleen als het dus in de verkeerde handen is. Biotech is Godzilla refereert weer naar de klassieke monsterfilms... waarin de wetenschappers door middel van biotechnologie het monster Godzilla hebben geschapen... dat vervolgens onze aarde vernietigt. We'll Ik kom aan tafel, maar mijn Na de kort maar krachtige biotechers Godzilla... hoorden jullie Lamb of God met Reclamation. Reclamation beschrijft de onherroepelijke gevolgen... van de uitbuiting van de aarde door de mens. En hoe de natuur deze acties zal vergelden... met verschrikkelijke catastrofes. Het lied denkt ook na over de armoede... die de mens uiteindelijk zal bereiken als gevolg van deze acties. We vinden het nummer terug op het album Wrath uit 2009... en is het favoriet van frontman Randy Blythe... en zou oorspronkelijk als instrumentaal nummer bedoeld zijn... Chris Adler, de drummer van de band, vertelde aan Rolling Stone dat het nummer gaat over hoe we ons en de wereld om ons heen vernietigen met ons gedrag en dat vroeger of later het toppunt wordt bereikt en het te laat is. De aarde zal zichzelf uiteindelijk teruggeisen en het waterniveau zal stijgen. Ook Trashlegende Metallica heeft een nummer geschreven over het eind van de wereld zoals het in de Bijbel beschreven is. De teksten gaan ook over nucleaire oorlog, vervuiling... de ontbossing van de oerwouden en het verlies van al het natuurlijke leven. Het nummer heet Blackened en staat op een Justice For All album uit 1988. Het is geschreven door James Hetfield samen met bassist Jason Newsted, Die debuteerde op het album. Je hoort hem nu met daarna een andere trash legende. SAY hey. In cold blood, no chance to fight Op Het nummer Countdown to Extinction van Megadeth, wat staat op het gelijknamige album uit 1992. Een nummer is geschreven door alle vier de bandleden naar aanleiding van het artikel dat drummer Nick Menza las in de Time Magazine over het jagen en stropen van bedreigde diersoorten met uitsterven daarvan tot gevolg. Het was in hun ogen de perfecte voorbeeld van een maatschappij... dat gek was geworden en uiteindelijk zelf zou uitsterven door eigen toedoen. Mustaine was zelf ook geïnteresseerd om de dieren te beschermen... tegen jagers die belachelijk veel geld betalen... om exotische dieren dood te mogen schieten. Uiteindelijk werd de band beloond met de Doors Day Music Award... tijdens de Genesis Awards 1993. Dat werd gepresenteerd door Human Society... voor hen die de belangen voor de dierenwelzijn behartigen. Een schitterend gebaar van een geweldige band dus. Het is dus ook verschrikkelijk... Wat wij als mensheid de diersoorten aandoen met ons gedrag. Het laatste blokje van het eerste uur is alweer aangebroken... met als eerst een nummer over Charles Manson's milieuactivisme... naast het feit dat hij natuurlijk seriemoordenaar was. Daarmee is Amerikaanse band System of a Down... schreef hier een nummer à uh, over, oftewel Air, Trees, Water, Animals lang uit. Gitarist Darren Malakian is geïnteresseerd in eerder genoemde mensen... en schreef delen van de teksten. Hij denkt dat de media geen goed compleet beeld gaf van deze man... en dat hij wat degelijk goede ideeën had als het ging om milieuactivisme... Activisme. Adwa is tevens de naam van mensen een milieubeweging. Je gaat hem zo horen van het album Toxicity. City. En tot slot een trash klassieker van Testament met Greenhouse Effect. Dat gaat over het verdwijnen van de oerwouden in Zuid-Amerika. En het broeikas effect wat als gevolg heeft. In 1989 toen het album Practice What You Preach uitkwam waren er al zorgen over het milieu door het gat in de ozonlaag. Het broeikaseffect treedt op... wanneer de hoeveelheid koolstofdioxide... en andere warmte gas in de atmosfeer... de temperatuur van de aarde als geheel verhoogt. gecombineerd met dodelijke gifstoffen... die in het water worden gedumpt... en afval dat decennia lang in de lucht wordt gespeeld. Hebben wetenschappers en milieuactivisten... het be bewustzijn alleen maar gecreëerd om te zien... hoe de menselijke soort een oogje dichtknijpt. Vooral als dit betekent dat je gemakkelijk geld kunt verdienen. Het nummer greenhouse effect brak door barrières heen. Mensen zagen hoe de rivieren... rivieren meren en lucht dagelijks werden vernietigd, Maar naarmate de industrieën meer vroegen... werd er meer van de aarde afgenomen. Dit was in de jaren tachtig. Momenteel worden we geconfronteerd met dezelfde problemen... met grote bijwerkingen. Er zit een gat in de ozonlaag. Het water dat we drinken is vervuild. En de lucht is een gif voor onze longen. Toch is de vraag naar materialistische bezittingen... nog nooit zo groot geweest. <middels> I'm by. sing